Het is acht uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. De training van Afghaanse politiemensen in Kunduz... begint niet eerder dan begin volgend jaar. Dat schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Het was de bedoeling dat Nederlandse politietrainers... van de Koninklijke Marechaussee al dit voorjaar... aan de slag zouden gaan in Kunduz. Dat is nu uitgesteld omdat de benodigde uitbreiding... van het trainingscentrum is vertraagd. Het kabinet heeft van de Afghaanse regering... de schriftelijke verzekering gehad... dat de opgeleide agenten niet zullen worden ingezet... voor militaire taken. In een brief schrijft het kabinet verder dat er nog geen overeenstemming is bereikt over het snel verlengen van de training van zes naar acht weken. Dat was een harde voorwaarde voor GroenLinks om in te stemmen met de missie. Vier Nederlandse F-16-gevechtsvliegtuigen zijn vanmiddag voor het eerst ingezet om het wapenembargo tegen Libië te controleren. Ze hebben zes uur lang boven de Middellandse zee gepatrouilleerd. Onderweg kregen ze nieuwe brandstof van het Nederlandse tankvliegtuig. Ook de mijnenjager Haarlem is al voor de kust van Libië ingezet voor de handhaving van het wapenembargo. Op vijf plaatsen rond de kerncentrale in Fukushima is plutonium gevonden. Het zat in bodemmonsters die vijf dagen geleden waren genomen rond het terrein van de centrale. Volgens exploitant Tepco is het gevonden plutonium niet schadelijk voor de gezondheid en kan er gewoon worden doorgewerkt.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 3FM-dj Giel Beelen heeft het wereldrecord crowdsurfen op zijn naam gezet. Hij werd door luisteraars van het centrum van Hilversum... naar de studio gedragen in 2 uur, 3 minuten en 30 seconden. Het oude record crowdsurfen stond op 14 minuten. Bedrijven konden de recordproging van Beelen sponsoren... in het kader van De Gekste Dag. De opbrengst gaat onder meer naar het Jeugdcultuurfonds... en de Stichting Alzheimer. Op Nederland 3 wordt de hele avond geld ingezameld voor De Gekste Dag. Het weer vanavond en vannacht vrij helder. Met in het binnenland lichte vorst. plaats de kans op een misbank. Overdag veel zon en 11 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Salarisadministratie kan flexibeler. Schep rust. sdworks.nl. Iedere 18 seconden overlijdt er iemand aan tuberculose. Dat is onnodig, want iedereen kan genezen. Ik ben Peter Faber en ook ik ben genezen van TBC.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 Waarom ga je jezelf eigenlijk verwonden? Straks ga ik erover praten met iemand die dat jaren heeft gedaan. Maar nu eerst iets vrolijks. De Zakenvrouw 2011. Onder haar leiding hebben haar scheepswerven in korte tijd... een succesvolle groei doorgemaakt. En dat in deze economisch zware tijden. Knap dus. En daarom is Tekla Bodevis tot Zakenvrouw 2011 uitgeroepen. Goedenavond en gefeliciteerd. Dankjewel, goedenavond. Trots? Ja, heel erg. Ja. Het is, uh, het is geweldig om dat te, te mogen meemaken. Ja, dat kan ik me voorstellen. Afgelopen week hè, maakte premier Rutte bekend dat u de prijs kreeg. Zakenvrouw 2011. En dat klonk zo. De eerste Amsterdamse rondvaartboot op waterstof, bijvoorbeeld. Een echte innovatie. Echt fantastisch om te zien hoe je dus in een typisch Nederlandse bedrijfstak kunt blijven innoveren. Hoe je in een typisch Nederlandse bedrijfstak ook naar de toekomst kunt blijven kijken. En ik hoop dat veel mannelijke ondernemers een voorbeeld zullen nemen... aan de zakenvrouw van het jaar 2011. Tekla Baudelis. Ja, Hij noemde dus dingen die in uw scheepswerf worden gemaakt. Ja, klopt. Ja. En hij zei, ik hoop dat een hoop mannen een voorbeeld aan u zullen nemen. Wat bedoelde hij? Ik denk dat het uh, niet zoveel uitmaakt of je een vrouw of een man bent... maar dat hij vooral uh, wat hij graag wil is ondernemen. De durf om te ondernemen. En dat is uh, de beroepstak waar ik in zit, de scheepsbouw... is natuurlijk ook echt een, uh, een, een beroepstak waarbij het goede jaren, slechte jaren... maar altijd een beroepstak is geweest waarbij je ook moet durven ondernemen... waarbij je je moet laten zien en waarbij je ook echt moet samenwerken... wil je als Nederland sterk zijn. Nou is het zo dat um, u was 31, hè? Ja. Toen u daar ging werken. Een broekie natuurlijk. <laughs> de eerste vrouw op de werf en bovendien de dochter van de baas... die terugtrad. ja. Dat klopt. Dat, dat lijkt me geen ideale situatie om te beginnen daar. Ja, mijn geluk was dat ik daarvoor heb ik heel lang bij een ander bedrijf gewerkt. Na mijn studie scheepsbouwkunde aan de HTS. Heb ik heel lang gewerkt bij Veritas, mm -hmm. Een bedrijf in Parijs, maar wel in de scheepsbouw. Dus, uh, en mijn vader die was al ziek. Dus de jongens waren eigenlijk heel blij dat er toch opvolging was. Die hadden zoiets, een vrouw die kan dat toch niet. Hé, hey, ze komt toch. Dus dat was eigenlijk ook wel een soort ontvangst met open armen. Ja, serieus? Want een ja. vrouw kan dat toch niet? Nou, ze doet het niet. Misschien wil ze kinderen. Uh, dat soort vragen waren er natuurlijk wel. Dan hebben we ook uh, gewoon verteld dat het ook kan. Mm -hmm. Want maar, er kwamen uh, kinderen. Want er kwamen kinderen. Ja. En, uh, ja, maar toch is het zo dat je ziet... Dat ik had een stukje kennis wat de jongens niet hebben. En die jongens hadden een stukje kennis wat ik niet had. Want ik wist heel veel over schepen. Maar ik wist eigenlijk natuurlijk niks over echt de werkzaamheden op te werf En uh, lassen, schades repareren, prijzen maken. Daar, uh, daar konden ze me van alles leren. Dus het was echt een wisselwerking. Dus dat was leuk. De jongens noemt u ze. Ja, <laughs> wat zijn dat voor mannen? Stoere mannen. <laughs> Zoals mijn vriendin wel eens zegt van broer, je ruikt het zweet. <laughs> mannen met spierbundels. Maar het is inderdaad uh, is niet alleen zo, want er zitten ook natuurlijk veel mannen die, die het echt het precisiewerk doen. Maar het zijn wel uh, ja, de, de ruwe bolste blanke pit uh, man, zeg ik altijd. En ruikt het inderdaad naar zweet? Uh, ja, ik let er niet zo op, maar die vriendinnen van mij die dat niet gewend zijn, kennelijk wel. <laughs> nee, het is, uh, ja, het is hard werk. Het is, uh, dat zie je ook. Het is, uh, je bouwt het schip. Het het is echt ambacht? Echt een ambacht. Er, zijn, uh, er komen gewoon staalplaten binnen. En, uh, ja, en van die staalplaten maken ze een prachtig schip. Of het nou een klein schip is, voor de, zoals de waterstofboot die uh, in Amsterdam vaart, of een grote gastanker. Het zijn echt, uh, iedere keer zijn er de mooiste vormen die dan toch weer uiteindelijk gaan drijven en gaan varen en hun lading meenemen. Of dat dan nou passagiers, gas, olie, uh, maakt niet uit. Bij ons nemen ze allemaal lading mee. En wat gebeurt er met u? Want zo'n werf is natuurlijk gigantisch... Hè, waar dat gemaakt wordt. Ja. Als u daar staat, wat, wat gebeurt er met u? Ja, het is, uh, ik denk dat het een soort passie is. Dat zie je ook bij de, ook bij de, de mannen die bij ons werken. En, en de mensen die eenmaal in de scheepsbouw werken, daar verslaafd aan zijn... Al maken ze een uitstapje, komen ze toch binnen twee, drie jaar weer terug. Het is een bepaalde vrijheid, maar ook een bepaald teamwork... dat je met z'n allen dat moet maken. Je kunt eens een keer een mindere dag hebben... of niet zo goed met je buurman kunnen opschieten. Maar dat is dan echt een mannenwereld. Het wordt uitgepraat, ze zijn heel boos op elkaar. En dan gaan we toch weer door om het schip klaar te maken. En ik denk dat dat is ja, het belangrijkste. En is dat ook fijn, zo'n mannenwereld? Ja, dat is heel duidelijk. Mannenwereld, het is heel duidelijk. We hebben natuurlijk ook vrouwen aan het werk. Ja. En dat is ook, ook heel erg leuk. Alleen je ziet dat het echt een beroepstak is. De, de jongens op de werf die werken in de winter uh, nou, bij min zes. En dan is het schip voelt echt aan als min twintig. Dat kan ik je garanderen. Ja. want het is gewoon, Staal is gewoon extreem koud dan. Maar in de zomer is het omgekeerd. Daar zitten ze in een ruim met dertig graden. En dan is het soms meter wel vijf, zestig graden. En je hoort ze ook nooit klagen. Het is de, toch de vrijheid dat ze iedere keer weer wat anders hebben... Dan weer zo'n type schip maken, dan weer zo'n type schip maken. Maar ook iedere keer een reparatie. De jongens die vinden het ook helemaal fijn. Die, die verkreukelen zich als er een mm. kopschade aankomt. tussen de hele voorkant <laughs> van het schip en elkaar. En dan oh. vinden ze dat heerlijk. Ja, dan kunnen ze aan de slag. Ja. Als er geen tekeningen zijn, dan kunnen ze echt laten zien wat voor een ambacht ze uiteindelijk uitoefenen. Nou, is het zo, hè? u zegt ja. Ik, uh, ik kwam van een ander bedrijf. Ik had wel kennis van zaken. Mijn vader was ziek. Ja. Uh, en daarom waren ze ook echt wel toe weer aan iemand die echt leiding gaf. Tenminste, zo heb ik het gehoord. Ja, en, ja, en ook de, de, toch het familiebedrijf staat natuurlijk altijd bekend om, om continuïteit. Uh, mijn vader, die, uh, ik had een hele leuke baan. Dus die had zoiets van, ja, meisje moet zelf kiezen. Bij ons is het nooit verplicht dat je echt het familiebedrijf in, uh, in zou komen. En hij vond ook heel goed dat je eerst buiten gaat kijken. Dus uh, voor de jongens was het toch een aangename verrassing van, ja... Het kan een externe directeur zijn. Maar als het iemand van de familie is, blijft het wel echt het familiebedrijf. Waarbij we weten dat het ook in de mindere jaren... er alles aan gedaan wordt om in ieder geval alle banen te behouden. Ja, ja. En daar toch weer door die moeilijke tijd heen te komen. Ja, ja. En heeft u ook wel eens gevoeld dat ze dachten, zeg, groentje? Het ja, zijn vooral de vertegenwoordigers die, uh, die denken... oh, dat is zomaar een vrouwtje. Of, uh, en die lopen dan voorbij en hebben ze later spijt van. Maar dat vind ik wel leuk. Ja, wat doet u dan? Niks. Want ik... Uh, ja, ik vind tegenwoordig vind gewoon jammer ook een beetje van het beroep. Want vaak als je goede producten hebt, dan word je vanzelf bekend. Mm -hmm. Maar uh, nee, de nee, jongens die lachen dan al. Die zeggen, oh, volgens mij maakt iemand een fout. Want dan denken ze dat u... Ja, ik weet niet, een secretaresse of iemand die althans geen kennis van zaken heeft. Ja, ja. En is het zo dat u, want u bent niet voor niks natuurlijk die studie gaan doen... die leidde tot het feit dat u dit kon doen, hè? Ja, Scheepsbouw. klopt. Was dan toch de druk van het familiebedrijf aanwezig? Nee, Nee, ik ben echt een, uh, een beta-meisje, zoals we het uh, kunnen noemen. Wiskunde, je, natuurkunde? Wiskunde, natuurkunde, inderdaad, alles wat met rekenen te maken heeft. En uh, dan kies je al gauw voor toch een technische studie. Uh, mijn ouders die hebben juist gezegd, nou, scheepsbouw is zo zwaar. Moet je dat wel doen? Moet je dat wel doen, ga nog maar een jaartje naar Frankrijk. En daardoor ben ik eerst een jaartje heb ik in Frankrijk gezeten. Als au pair, zoals heel veel uh, vrouwen en meiden dat doen. En daar heb ik een jaar, inderdaad in een jaar heel goed Frans uh, leren spreken. En heeft u daar wat aan nu? Ja, oh ja? we bouwen heel veel schepen voor Franse reders. Ja, ja. Maar goed, uiteindelijk uh, is het zo dat ook uw droom was... toch ergens diep van binnen, ik wil dit eigenlijk wel? Ja, dat iets, wel. Maken. iets maken. Ik, heb, uh, ik werkte voor een, een organisatie met regelgeving en toezicht... Een grote internationale omgeving waar ik heel veel geleerd heb. Heel erg leuk, maar ik heb toen ook altijd al gezegd... Um, of ik ga naar een baggerbedrijf of naar een scheepswerf... maar ik ben echt iemand die iets moet maken. Dat is o mijn passie. Ja, wat grappig, want u ziet er natuurlijk helemaal niet uit als een, als een beta-meisje. <laughs> een hele lange, slanke vrouw met een leren lerenjekkie, opgestoken haar. Aantrekkelijke verschijning. Um, ik kan me voorstellen, u, u, u lacht erom. Want u krijgt natuurlijk vaker dit, deze reactie. Ja, ik, ik heb altijd gezegd, ik heb ook alleen maar als voordeel uh, als vrouw. Ik heb eigenlijk, want iedereen zegt altijd van, uh, moest je enorm feministisch zijn? Hoe zit dat dan? Uh, dan zeg ik nee, helemaal niet. Het is juist omdat je als vrouw uh, en je hebt kennis van zaken uh, binnenkomt. Ze hebben heel veel mensen zoiets van, nou, joh, gezellig, Thekla, kom binnen en vertel eens even wat gaan we doen. Dat was ook in mijn vorige baan al. En dat is denk ik juist voor een vrouw veel gemakkelijker. Uiteindelijk missen die mannen ook die vrouwen, ook in een technisch beroep. Dus het is helemaal niet dat ze daarop tegen zijn. Ze hebben zoiets van, joh, dat kan het alleen maar leuker maken. Ja. En Natuurlijk verwachten ze wel dat je kennis van zaken hebt, maar dat is in ieder beroep zo. Ja. En wat brengt u dan? Uh, bij, als werf heel Nee, veel. u? Als, als persoon? Ik, denk, ik zeg altijd, ik ben de Haarlemmer Olie. <laughs> ja. En uh, ik denk dat het ook iets is, uh, ja. uh, vrouwen hebben ook iets meer het uh, gevoel voor het gesprek. Voelen waar de, de vrevel zit, uh, waar het beter kan. En u ook? Ja, dat vind ik ook leuk. Ik vind het ook leuk om te... Ik zeg altijd, ik kan goed Maar ik vind het leuk om met iedereen om te gaan. Zowel met, met de jongen uh, die bij ons, uh, laat maar zeggen, aan het last is. Mm -hmm. Dat is net zo goed mijn vriend als de grote ja. directeur die binnenkomt. Ja, je verplaatst in wat er gebeurt in die ja. mensen. En wanneer is het stom om de baas te zijn? Uh, soms als je helemaal alleen bent dan denk je wel eens van, hey, ach, was mijn vader er nog maar even? Of uh, hadden we nou nog maar wat meer familie die ook verstand van scheefbouw heeft? Want alleen zijn bedoelt u met beslissingen? Ja, als je, nee, beslissingen kan ik vrij goed zelf nemen. Vind ik ook fijn dat ik soms alleen ben, hè? dat ik dat niet hoef te delen. Want dan kun je ook snel kun je doorpakken. Maar er zijn natuurlijk altijd problemen uh, die je wel eens een keer wil overleggen. En dan is het, uh, we hebben een goed managementteam en dat is heel erg fijn... Maar ik zie dat uh, de laatste tijd heb ik uh, een, een aantal vrienden... die ook uh, eigenaren van bedrijven zijn of van familiebedrijven en vriendinnen. En als je daar dan mee kunt praten, dan is dat... Uh, ja, dat, dat, dat kan je net even over een drempeltje helpen of even versterken. En dan kun je gewoon van leren. Ja, ja. Maar dat zijn meer managementbesluiten die je moet ja. nemen, bijvoorbeeld. Ja. En wat heeft papa u meegegeven? Uh, nooit opgeven. En als je... Als je het niet begrijpt, vraag het gewoon nog een keer. Doe niet net alsof je het wel begrijpt. <laughs> dus met andere woorden, leer ook van je reder, van de scheepseigenaar. Want uiteindelijk hebben die zoveel verstand van het traject. Wij willen iets moois bouwen. Maar wees nou niet eigenwijs dat wij denken dat dat schip dat allemaal kan. Want uiteindelijk weet die jongen of die man of die vrouw die op dat schip woont... veel beter wat praktisch is voor het schip. Dus combineer dat nou goed. Wat zou die ervan vinden, Zakenvrouw 2011? Um... Ik denk dat hij zou zeggen: Van nou, meisje, is dat nou wel nodig? Doe maar normaal. Ja? Ja, ik denk het wel. Wij, zijn een, uh, wij komen van de origine, zijn wij een Groningse familie. En we zijn allemaal heel nuchter. En het was ook wel grappig, want ik zag ook de jongens die, die ik mee had genomen. Ik had mijn bedrijf ook, jongens hebben mijn bedrijf meegenomen. Naar de prijsuitreiking. Je? Naar de prijsuitreiking afgelopen maandag. En daar uh, stonden wij ook zo dat we er een beetje om moesten lachen. Zo van, het is inderdaad heel imposant hier. Wat veel mensen zijn er gekomen, natuurlijk niet alleen voor mij, ook voor Mark Rutten. Maar het is wel, uh, ja, het, het was zo'n beloning dat wij daar gewoon ook een beetje om moesten lachen. We hebben ook echt volgende dag even een klein feestje gevierd. Ja, nou, en u doet het natuurlijk gewoon echt goed. Want in deze barre tijden gaat het gewoon heel goed met uw bedrijf. Ja. En dat ja. is natuurlijk ook iets om echt ontzettend trots op te zijn. Ja. En dus dat heeft dat al dat luisteren en die Harlem-olie heeft ook zin. Ja, klopt. En ik denk ook uh, het durven het proberen, luisterend oor voor de voor de klanten. Dat als ze wat anders willen, dat je daar mee denkt. Ik weet de de de waterstofboot. Er zijn heel veel mensen op tegen geweest en toch hebben we het gedaan. En nu is het een dus succes. Ja, en we hoorden Rutte daar net over. Mag ik u heel hartelijk danken voor uw komst. Uh, Tekla Bodevis, zakenvrouw 2011 dus. En directeur-eigenaar van Scheepswerven Bodevis in Hasselt. Scheepswerp De Kaap in Meppel en Maritima Green Technology. Dank voor uw komst. Dit is Radio 1. Tot half negen, twee dingen met Margreet Rijntjes. Sinds vorige week kunnen mensen die zichzelf beschadigen online therapie krijgen. Dat is een nieuwe manier om deze vaak verborgen problemen aan te pakken. En in de meeste gevallen gaat het om jongeren die zichzelf verwonden, maar er zijn ook ouderen die dat doen. En Johnny Cash zong er jaren geleden al over: I focus. Goedenavond, Sonja Nijon. Johnny Cash was dit, hè? Ja, prachtig, hè? Ja, hè? U kent het nummer? Ja, ik uh, heb het nog niet zo heel lang geleden voor het eerst gehoord... I in de auto, op de radio, en ik wist niet wat ik hoorde. Nee, ik zou u even introduceren. U bent medeoprichter van de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging. En u heeft zichzelf ook als volwassene jaren pijn gedaan, hè, verwond. In uh, verschillende perioden heb ik uh, jaren gehad dat ik mezelf verwonde, inderdaad. Ja. Hoe vond u dat trouwens om dat liedje van Johnny Cash toen te horen? Nou, het raakte me heel erg. Uh, als je in de auto bent, je bent natuurlijk met verkeer bezig. En dat, het kwam heel diep binnen. Ook omdat hij natuurlijk als, uh, uh, met zo'n diep doorleefde stem dit zingt. En ik vond het ook bijzonder omdat het een man was die het zong. Want er zijn ook mannen die het uh, zichzelf verwond. Het is een menselijke reactie. Maar als zo'n gerenommeerde persoon dit onderwerp zo mooi durft te bezingen... met zoveel gevoel, dat geeft mij hoop dat het taboe ooit doorbroken wordt. Ja, want dat is het nog, hè? Voor, het is voor mij bijvoorbeeld jarenlang een taboe gebleven. Misschien wel, wel meer dan twintig jaar. Um, en ik weet, voor mij is het nu geen taboe meer. Ik ben er ook uh, van af, vind ik zelf. De schaamte is weg... Um, maar er zijn nog heel veel mensen om mij heen voor wie het wel zo is. Ja, want u bent daarmee gestopt twaalf jaar geleden. Nou, we zitten alweer zo lang geleden. weet je, Geef me, tel je niet meer. Want dan is de, zijn de gevoelens ook weg erachter. Um, maar je vergeet het nooit. Je vergeet nooit die um, uh, golf van niet hanteerbare wanhoopsgevoelens... die over je heen komen, waar... Um, de enige weg eruit is contact maken met een ander. En juist dat kan niet. Omdat je zo gevangen zit in je eigen uh, ja, um, gedachtes ook. Je wordt er ook helemaal gek van... En het diepste wat mij altijd uh, belemmerde om contact te maken... was dat ik me diep van binnen niet iemand vond die de moeite waard was... om contact mee te maken. En dat was mijn grootste geheim. Dus je kunt uh, met een masker oplopen. Ik was uh, ook succesvol, uh, niet de zakenvrouw van het jaar. Maar ik had een studie, ik had een goede baan. Ja, een twintiger, een dertiger in uh, Toen ik uh, uh, ermee begon, studeerde ik aan de universiteit... En dat was dus in 1983 dat ik ermee begon, want ik ben inmiddels 54. En in 1983 had ik nog nooit gehoord van het idee dat iemand zichzelf uh, kraste. Want mm -hmm. dat was het in het begin. Maar ik was op dat moment uh, verwikkeld in een moeilijke periode in mijn leven. En ik merkte opeens dat ik zat zo te vechten in mezelf. Dat, dat een mesje wat ik vast had om kaas te snijden, ja, ging naar mijn armen. En dat luchtte op. En dat is een toevallige ontdekking. En heb je dat eenmaal ontdekt, dan zul je dat dus vaker gaan doen. En ik had er nog nooit van gehoord. Dus laat staan dat je er met iemand over praat. En waarom lucht dan het op? Ik weet niet waarom het oplucht. Dan moet je naar een uh, psychiater of een arts of een uh, onderzoeker gaan. Ik weet alleen maar dat het oplucht. Je, het is precies wat Johnny Cash zingt: You focus on the pain. Het, uh, dat helpt je om met die kluwen. Ik denk dat iedereen wel eens een verwarrende periode heeft gehad. Dat je niet meer. Weet je, dan gebeurt er zoveel dat je even niet meer weet waar je ophoudt. Je, je dijnt een beetje op een vreemde wereld rond. Je, je hebt geen houvast. En. Dat, dat pijn doen, het, je, het is een soort klap in je gezicht. Als je er even bij wil zijn, het is waarschijnlijk een heel natuurlijke reactie. Een biologische reactie, ja. denk ik ook. En als je eenmaal weet dat dat werkt, tijdelijk ben je dus even uit die wanhoop. Ben je weer helder? Kun je ook weer dingen doen die je moet doen? Want ik, ik moest studeren, ik moest van alles doen. Ik had ook baantjes doen. Snap je? Je ja. doet wat je moet doen, zo hou je het vol. Ja, want um, sinds vorige week kunnen mensen die zichzelf niet aandoen. Uh, want u heeft zichzelf dus met een mesje. Uh, je krastje. Het is echt in het begin krassen. Scholieren doen het bijvoorbeeld met. Een, ik was toen 26 of zo. Ja, heeft u ook nog ergere dingen gedaan? Nou ja, dat als je geen hulp krijgt, gaat dat dus steeds verder. Want op uh, uh, een gegeven moment helpt het krasje, Geeft je nog een. Weet je wel, een soort. Alsof je even rechtop gaat zitten van de pijn. Dat is beter te verdragen dan, dan dat gevoel wat je van binnen in je hebt. Maar na een tijdje helpt het niet meer. Soms helpt het ook door je, hand, door je nagels in je handen te drukken. Eigenlijk zijn het heel gewone menselijke dingen. Maar op een gegeven moment helpt dat niet meer. Dan moet je wat meer doen. Moet je dus wel uh, uh, een krasje maken dat gaat bloeden. En zo kan dat steeds verder doorgaan. En als je geen hulp krijgt, dan, dan wordt het snijden en dan wordt het uh, dieper snijden. en Dan wordt het hechten op de e eerste hulp of in de spoedeisende hulp. Um, Heeft u dat ook gehad? Nee, ik, ben, uh, ik behoor tot de geluksvogels bij wie het um, op de een of andere manier toch tijdig hulp kwam van buiten. Ja, want het is dus, dat wilde ik net zeggen, vorige week... Hè, is er um, een online therapie gestart. Mensen kunnen daar dus uit de anoniem, of eigenlijk in de anonimiteit hulp krijgen van, ja. van therapeuten. Um, uw stichting is ook betrokken hè, ja. bij, de, wij, bij het hebben, ontwikkelen van die behandeling. Ja. Ja. Nou, wij vinden dat een hele goede aanvulling. Want um, kijk, ten eerste, um, uh, op jongeren is men nu wel gefocust. Men ziet het op scholen, in het uh, jeugdzorg. Daar begint ook wel meer... Alert-signalering te komen. Maar bij veel oudere mensen, ik ken natuurlijk ook um, genoeg um, medemensen die um, een volwassen leven hebben, die een werk hebben, die een betaalde baan, een leidinggevende functie, of gewoon ook een heel gezin draaiende houden, die het kosten wat kost verbergen. Voor die mensen zou het heel moeilijk zijn om um, naar de ja. Uh, dat noemen we face-to-face, -face, naar een hulpverlening te gaan. Ook omdat de omgeving het dan weet. Uh, tot nog toe kon je nergens terecht... Uh, behalve bij het Lotgenotenforum van uh, de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging. Maar uh, deze online hulpverlening biedt de mogelijkheid... om bijna anoniem hulp te krijgen. Ik zeg bijna anoniem omdat je toch uh, zal er contact worden opgenomen met de huisarts. Dat doet dus de hulpverlenende instantie, het PALIER in Den Haag. Mm -hmm. die deze, het is echt psycho ander, uh, psychotherapie. Ja. Um, helaas schijnt het niet mogelijk te zijn om het buiten het contact van de huisarts. Kijk, de huisarts krijgt het te weten. Ja. Dat is voor sommige mensen al een ja, drempel. Ja. Ik, ik, ik ben begonnen. gelukkig iemand die op tijd hulp heeft ja. gekregen. Ik ben niet in het ziekenhuis uh, beland. Nee. Maar het was iets waar u inderdaad. Tot, tot dat moment geheim hield. Ik niemand wist het. Uh, op mijn 26e toen ik begon, ik wist ook niet hoe ik dit moest vertellen aan anderen. Uh, het is zoiets raars. Je hebt er nog nooit van gehoord. Je schaamt je natuurlijk en je snapt het ook niet. Nee, en hoe vaak gebeurde dat dan? Nou, het is dan wel een hele tijd geleden, de, zeker die eerste periode. Misschien gebeurde het, het. Het gebeurde steeds vaker. Dat ga je krijgen. Eerst, je, want je komt niet uit die kluwen. En de enige die het wist, was toen mijn relatie. Want ja, die zag natuurlijk ook de krasjes op de arm En hij werkte ook als psycholoog, dus hij herkende het ook. Mm -hmm. Hij schrok ook heel ja, erg. Natuurlijk. Want hij had er alleen maar ervan gehoord in de psychiatrie. Maar ik, ik was gewoon functionerend in de samenleving. Um, het is heel eenzaam. En omdat niemand weet uh, hoe je... Je weet zelf nog niet hoe je in contact komt met die gevoelens die je verdrukt. En dat vergt gewoon ook therapie. Het ja. is gewoon arbeid die je moet verrichten. Ja. En ik uh, heb gewoon niks gedaan die tijd... Het is een tijdje erger geworden. Dan doe je het ook meerdere keren per dag. Je ziet ook overal glas liggen. Want het is een soort. Ja, uh, opluchting uit de pijn. En daar hunker je dan naar. En je voelt de pijn ook niet als je jezelf pijn doet. Want, want je bent al te gevoelloos geworden daarin. Dus je komt weer tot jezelf door. Ja. Nee, want U zei net in het begin. Ik wilde ontzettend graag contact, maar ik vond mezelf eigenlijk niet ja. waard om contact te hebben. Ja, dus je gaat het ook niet proberen. Maar ja. klinkt dat ook niet een beetje als jezelf straffen dat je niet ja. de moeite maakt bent om ja. contact mee te hebben? Nou, ik had zelf natuurlijk het gevoel dat ik, ja, ik was boos op mezelf. Um, er zit wel een relatie met straffen in... omdat je als kind vaak gestraft werd... als je iets van je uh, wezenlijke emoties liet zien. Uh, en in mijn gezin werd ook veel gestraft. Ook met slaan. En uh, ook met allerlei middelen werd geslagen. Dus daar zit een element in. Maar het was veel meer... ik kon nergens anders naartoe. Je moet een uitlaatklep hebben. Je stroomt over... Ik, uh, en er was maar één want Je mocht het niet naar buiten laten uh, merken. Je kunt, ik ben niet seksueel mishandeld in mijn gezin. Ik heb uh, liefdevolle ouders gehad. Maar ook zij hebben natuurlijk best wel vergissingen gemaakt. Uh, vaak spelen in gezinnen waar kinderen zichzelf verwonden... bij de ouders grote problematiek mee die verborgen blijft. In mijn gezin was dat uh, een kampverleden van mijn vader. Drieënhalf jaar in een uh, Japans kamp uh, krijgsgevangen geweest. Uh, migrantengeschiedenis, eenzaamheid van de moeder. Uh, uh, Vroege dood ook van opa en oma. Dus mijn ouders stonden er ook helemaal alleen voor. Het was allemaal te zwaar. Er werd niet over gepraat. Um, en dan krijg je een cultuur waarin je alles wegdrukt... wat je voelt van binnen, alles moet goed gaan. Echt, alles moet oké okay zijn. Hè? Met mij alles goed, dat is ook een project wat we nu doen. Mm. Um, dat is wel herkenbaar voor heel veel mensen. Alleen um, kinderen die zichzelf verwonden, of volwassenen die zichzelf verwonden... Um, zijn dus heel goed in het opvangen van de signalen wat nodig is. Je moet net doen alsof er niks aan de hand is. En als we eerlijk zijn, is dat natuurlijk ook wat de samenleving het liefste ziet taboe op lijden noemen we het ook. Het lijden is veel te moeilijk. En uh, daar raak je als individu in verstrikt. Dus je doet dan iets omdat je lijden wat je voelt om te zetten... in iets wat daadwerkelijk nou ja, lijden is, zoiets? Nou ja, nou, dan krijg je weer wat van Johnny Cash. Um, um, heb je wel eens bijvoorbeeld heel erg last gehad van jeuk van een muggenbult die maar niet overheen. Je werd er helemaal gek van. En dan weet iedereen, dan is het een klein beetje een nagel erin drukken... dat het een beetje bloedt, dan jeukt het niet meer, beter te verdragen. Ja, ja. Zoiets is het. Ja. Even heel simpel uitgelegd. Ja. Um, ja, want dat is natuurlijk ook een, een kluwe van emotie... waar een therapeut niet voor niks natuurlijk op internet... Je moet op zoektocht gaan, Precies. het is heel individueel. Want uh, ik heb begrepen dat nu die therapie die op internet te volgen is... Ja. dat er op zoek wordt gegaan naar, uh, als het ware, de voor- en nadelen... Hè, van jezelf pijn doen, wat dat jou oplevert. Ja, in de hulpverlening is het lang verboden. Uh, dan ging men... Nog steeds hoor ik uh, verhalen van mensen die aankloppen bij crisisdiensten. Die voelen al, oh, de drang komt weer terug. En dan worden ze weggestuurd, want dan wordt er gezegd... oh, zelfbeschadiging is een contra-indicatie. Dat is natuurlijk te gek voor woorden. Wat betekent dat in dit geval? Ja, Het is al zo'n rare term. Dat betekent, dan krijg je niet de hulp waar jij nu voor de crisisdienst uh, komt aankloppen. Waar moeten mensen dan naartoe als je niet bij de crisisdienst kan? Dan word je dus weggestuurd omdat je zegt, ik heb hulp nodig. En um, dan, dan, dan de problemen zo uh, uh, ontzettend mensen worden zo weer alleen gelaten ja dat ik weet eigenlijk niet zo goed uh... nee u zegt dit is er nu om uiteindelijk aan aanvulling te geven op mensen die dit dus doen ja en die, die krijgen nu therapie van. Oh ja, vroeger van... werd het dus inderdaad verboden en wat ik nu zie op die uh, website is dat ze langzamerhand ook gaan werken aan je zult het toch moeten gaan accepteren dat mensen hebben tijd nodig om hier uit te groeien mm -hmm. dat, dat gold voor mij ook ja, dus want langzaam. u zegt, ik, he, ik ben uiteindelijk, heb ik het mijn man verteld. Mijn, ja. mijn, die was psycholoog, die ja. schrok ervan. Ja. Maar waardoor bent u nou uiteindelijk echt gestopt? Ja. Op nou, een gegeven moment ging het, uh, uh, weet je, het heeft toen ongeveer een jaar geduurd. Dan, dan kabbel je weer verder, maar er is niks gebeurd. Maar acht jaar later kwam het toch weer terug. En op dat moment uh, heeft mijn partner me gedwongen om hulp te zoeken. En ik ben toen heel bewust buiten de geestelijke gezondheidszorg hulp gaan zoeken. Ik had toen ook een betaalde baan. Ik heb op eigen kosten een uh, uh, ambulante, dat betekent dus een zelfstandig werkende psychotherapeut gezocht. Die, waarvan ik zeker wist dat die om kon gaan met dit, ja, dit symptoom. Mm -hmm. En daar ben ik drieënhalf jaar gewoon praten... Uh, ontdekken, uh, voelen, ontrafelen, ja. psychotherapie, ja. inzichtgevende. Dus u zegt, deze online therapie is zeer goed dat die er nu is. Heel goed, omdat je van uh, verbieden gaat naar toch accepteren dat het tijd kost. En dat mensen ook in die tussentijd zichzelf verwonden. Langzamerhand naar inzicht in het gedrag ja. en de gevoelens achter die zelfverwonden. En bent u ervan overtuigd dat u nooit meer in een periode terecht kan komen waarin u iets weer gaat doen? Um, voor zover je de toekomst van voorspellen... ik, ik ken mezelf nu heel veel beter. Uh, ik, ik ben ook later nog jaren in therapie geweest. Ik weet nu uh, hoe het aanvoelt als je in de war bent... of als je een verwijt hebt of als je gekwetst bent. En dan kan ik eerder hulp vragen. En dat helpt. Hartelijk dank voor uw verhaal. Sonja Nijon, medeoprichter van de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging. En op internet is u du, dus sinds kort online therapie te krijgen. Informatie op zelfbeschadigingondercontrole.nl. Dank voor uw komst. En dit waren de twee dingen van Max voor vandaag. Morgen zijn we er niet, want dan is er voetbal. Het Nederlands elftal speelt. En de gesprekken van vanavond zijn straks terug te luisteren op onze site 2dingen.nl. Winfried Baaien zit al helemaal klaar bij BNN Today. Winfried, vertel, neem ons mee in jouw programma. Hans Hille, ja, je verstaat. Maar als je Hans ja. Hille heet en je bent minister, dan heb je morgen een hele spannende dag. We zetten voor hem eventjes even alle problemen op een rijtje, zodat het overzichtelijker wordt. We crowdsurfen en Rob de Nijs en Justin Bieber die hebben iets met elkaar. Wat dat precies is, dat hoor je allemaal zo meteen. Eerst het nieuws met Trudy Veen. Radio 1, het NOS-journaal. De training van Afghaanse politiemensen in Kunduz... begint niet dit voorjaar, maar begin volgend jaar. Het kabinet schrijft dat het is uitgesteld... omdat de uitbreiding van het trainingscentrum in Kunduz is vertraagd. De ChristenUnie, die voor de missie heeft gestemd... maakt zich grote zorgen of de uitbreiding van het trainingsstuur... van zes naar acht weken er werkelijk komt.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 Telecom aanbieder T-Mobile schat dat zo'n 2 miljoen klanten niet kunnen bellen, sms'en en internetten. Sinds vanmiddag kampt het mobiele netwerk van T-Mobile met een landelijke storing. Volgens het bedrijf kunnen veel mensen inmiddels weer bellen, maar nog niet gebeld worden. T-Mobile probeert de verbindingen te herstellen via een back-up systeem. En in het kader van de gekste dag heeft 3FM-dj Giel Beelen... het wereldrecord crowdsurfen op zijn naam gezet. Hij werd door luisteraars van het centrum van Hilversum... naar de studio gedragen in meer dan twee uur. Het oude record crowdsurfen stond op 14 minuten. De opbrengst van de gekste dag gaat naar de goede doelen. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Winfried Bajens. Het is maandag 28 maart, 1 over half 9. Goedenavond. Minister Hille van Defensie legt morgen verantwoording af voor de mislukte evacuatie vanuit Libië. Een hoofdpijndossier noemen ze dat dan. En niet het enige, maar geen nood. We zetten zometeen ook voor hem even al zijn problemen op een rij. Esmeralda van Boom is hier, net terug uit Libië. En waar ze werkte als tolk en Midden-Oostendeskundige voor de tv-ploeg van Nieuwsuur. En deze week begint de Arnhem Fashion Week met als thema ode aan Maxima. Cecile Narings van Glossy L legt uit wat Maxima's invloed is op de modewereld. Joris, onze Joris, die ging vandaag crowdsurfen. En het ook crowdsurferd hier in de studio. Zo'n beetje ingekomen is onze eigen Luc I. Kink. Ja. Met uh, nieuws over Japan en ook Libië. Verder zijn er problemen bij een visvijver in Hogeveen. Dat is ook belangrijk. En er was een kleine aardbeving in Groningen afgelopen nacht. En gisteren stond de grootste pocket-superster van dit moment in Ahoy: Justin Bieber. Oh, stop, stop, stop! Dat is leuk, schijnt. Dus uh, nou, zometeen alles erover. <laughs> Dankjewel, Luc. Iedere dag bellen we in BNN Today met bekende Nederlanders om te horen over hun dag. Allereerst de dag van de burgemeester van Groningen, Peter Reewinkel. Ik heb vandaag mijn stropdas laten afknippen voor het goede doel. Even heb ik dan wel de aanzeling, leen ik me eigenlijk voor dat soort optredens. Maar de plicht roept toch weer. Voor het goede doel weiger je niet. En datzelfde geldt voor het zijn van een zeker rolmodel als homo in een hoge bestuurlijke functie. Te belangrijk om nee tegen te zeggen. Wat ik vaak wel het liefst zou doen. Stropdas uit bij Rewinkel. Wat deed actrice-zangeres Playmate van de eeuw Tatjana Simik? Allemaal, ja, Tatjana weer, hè. ik ben bezig met uh, uh, mijn toekomst. Ik ben uh, aan het opnemen voor een nieuwe dramaserie. Het is nog in de startblokken, maar erg leuk om te doen. Heel nieuw voor mij. En om jullie op de hoogte te houden, met Peter en mij gaat het uitstekend. Liefde. <lacht> Doei. En Peter, die kreeg ze uit een televisieprogramma voor alle duidelijkheid. En dan nog de dag van de ontmodeontwerper ontwerper Hans Ebbink. Artsen in Amerika hebben ontdekt dat jongeren depressief worden van Facebook dat de kans dat je depressief en ongelukkig wordt veel groter is dan voor die tijd. Maar goed, dat onderzoek weerhield mijn vrouw er niet van om zich dit weekend ook aan te melden op Facebook. Mom, ga nou op Facebook. Zelfs je ouderwetse vriendinnen zijn op Facebook. Ik hoop niet dat mijn vrouw depressief wordt. Freek Vonk, de slangeman, gaat straks uitgebreid vertellen over het kinderboek dat hij gaat schrijven. Jazeker. Waar het over gaat, dat hoor je zo meteen. En ook het laatste, sportnieuws. Aangeschoven hier is Geo Lippens. Ajax moet het vier tot zes weken doen zonder Toby Alderwereld. De Belgische verdediger raakte vorige week geblesseerd aan een bovenbeenspier tijdens de training van de Rode Duivels. Er werd gevreesd voor een scheuring, maar bij onderzoek in het ziekenhuis bleek het slechts om een verrekking van de spier te gaan. En het Nederlands elftal neemt het morgenavond in de arena opnieuw op tegen Hongarije. En weer zal de vaste krachtmarkt van Bommel er niet bij zijn. Hij heeft te veel last van een bovenbeenblessure en verliet het trainingskamp gisteren. Die beslissing heeft bondscoach Bert van Marwijk niet uit voorzorg genomen. Nee, geen voorzorg. Want ik had echt uh, de, de, de verwachting dat hij uh, al in Hongarije zou spelen. En, uh, ja, hij heeft een, ze hebben hem speciaal behandeld. Dat heeft voor wat geholpen. Maar niet op, op een dusdanige manier dat hij die tweede wedstrijd uh, zou halen. Want dat, dat vond ik wel heel erg jammer. Afgelopen vrijdag won Oranje met 4-0 van Hongarije in Boedapest. Het was een gala-voorstelling. Van Marwijk verwacht dat het morgenavond allemaal moeilijker wordt voor Oranje. Nou goed, iedereen denkt dat het, dat het heel makkelijk wordt natuurlijk. Maar eh, dat zal niet zo zijn. Ik bedoel, deze tegenstander die komen hier echt niet om afgeslacht te worden. Dus ik verwacht een hele defensieve tegenstander. Kaarten voor de wedstrijd zijn trouwens niet meer te krijgen... want de Amsterdam Arena is stijf uitverkocht. Roda JC-keeper Titon moet geopereerd worden aan zijn schouder. Hij heeft sinds enkele weken last van een spier in die schouder. Het herstel duurt minimaal zes weken. En PSV-spits Ola Toivonen hoort morgen... of de aanklager betaald voetbal met een schikkingsvoorstel komt. Hij kreeg vorige week een rode kaart in de oefenwedstrijd tegen RKC. vanwege opmerkingen tegen de scheidsrechter. Toeivonen is in de competitie nog één wedstrijd geschorst. vanwege een elleboogstoot tegen Jan Vertongen. Daar zou dus een nieuwe schorsing bij kunnen komen. Afwachten dus voor Ola Toeivonen. Dat was de sport. Meer sport na tien uur. Gio dankjewel. Dit is Radio 1. BNN Today. Voor minister van Defensie Hans Hille breken spannende tijden aan. Morgenavond moet hij zich in een Kamerdebat... namelijk verantwoorden voor de mislukte evacuatiemissie in Libië. Drie Nederlandse militairen werden toen gevangen genomen... door aanhangers van Gaddafi. Sigrid van Linden, onze politieke commentator. Hij volgt al het nieuws rond Hillen natuurlijk. Welkom. Goedenavond. Donderdag was je hier ook al. En toen was je al niet heel erg te spreken over Hans Hille. Toen zag het er ook al slecht uit. Morgen is natuurlijk het debat. Inmiddels is er nog wat meer bijgekomen. Extra problemen. We nemen ze allemaal even door. We zetten ze op een rij. Maar eerst even dat debat van morgen. Dat gaat over die evacuatie. Hoe staat het er nu voor, voor Hille? Nou ja, morgenavond komt niet alleen Hille naar de Kamer. Ook Verhagen, Rutte en Rozentaal komen naar de Kamer. Dus eigenlijk de hele buitenlandtop van, van dit kabinet. Mm -hmm. uh, het punt is met uh, uh, wat er dit weekend is gebeurd, is vrijdag heeft Hille uh, de antwoorden op uh, 124 Kamervragen naar de Kamer gestuurd. Je zou denken dan is alles wel besproken. Nou, de Kamer denkt voorlopig van niet. En dit weekend uh, bleek ook uit een uitgelekte brief van uh, Royal Haskoning, de werker van de man die geëvacue, uh, eva, geëvacueerd moest worden, excuus... Mm -hmm. um, dat er toch wel hele rare dingen aan, aan het gebeuren waren. Namelijk dat de helikopter ook naast een paleis van Gaddafi was geland. Dat meneer eigenlijk helemaal niet zo heel graag geëvacueerd wilde worden. Um, en dat er dus ontzettend eigenlijk een coördinatieprobleem... op het ministerie van Defensie uh, lijkt te zijn. En dat is niet alleen in dit geval in Libië... maar dat lijkt nu ook breder bij Defensie toch wel een beetje te spelen. Gaat de oppositie proberen hem hier op te laten vallen? Of laten ze het misschien nog even liggen voor komende problemen? Uh, nou ja, de oppositie... Uh is daar natuurlijk een beetje verdeeld over. Maar het lijkt erop dat morgen uh, Hans Hille, als hij niet met goede, uh, uh, een goed verhaal naar de Kamer komt... dat daar een motie van wantrouwen aan zit te komen voor hem. En uh, dan kun je denken, nou ja, who cares? Hij heeft er al een achter de rug van de SP en uh, de Partij van de Dieren. Mm -hmm. Maar het belangrijke is wel is dat daar partijen bij zitten... die hele op andere terreinen, zoals bijvoorbeeld op de Kunduz-missie... die vandaag en morgen en overmorgen ook speelt... Ja. dat hij die hard nodig heeft. Nou, en zelfs GroenLinks en, uh, en D66 tegen de PvdA, die zegt toch wel, ja, zo'n motie van wantrouwen... die kan er wel eens aan zitten komen. En dan is er natuurlijk één sleutelbewaarder. En dat is de PVV. Laten we die uh, die, die er even bijhalen halen. Want die is ook weer actueel geworden. Uh, uh, natuurlijk, met hakken over de sloot is die Koenigsmissie... Uh, uh, uh, uh, uh, hebben ze een akkoord gekregen in de Kamer. Met vele eisen van GroenLinks met name. Sleutelpositie. Nu zegt de NAVO, hm, die eisen die er allemaal zijn toegevoegd... Daar zijn we het helemaal niet over eens. Ja, Nederland die denkt natuurlijk weer als klein, uh, klein jongetje dat ze allerlei eisen mag hebben en dat de grote buitenwereld uh, daar allemaal voor ontvankelijk is. Um, de NAVO zegt in ieder geval dat uh, binnen het basistrainingsprogramma dat het daar niet zo makkelijk is om daar uh, de Nederlandse wensen in te vullen. Dan moeten we zelf een soort van trainingje gaan maken. Maar dan heeft Helle misschien wel te veel toegezegd. Uh, nou ja, uh, het lijkt er voorlopig op dat, het, dat die missie nog absoluut geen feit is. Vandaag, waar het vandaag om gaat bij de Kamer, wat naar de Kamer is toegezonden... is dat uh, de Afghaanse regering in ieder geval heeft aangegeven... dat de politie haar civiele taak zou uitvoeren. Dus niet offensief militair bezig is. Mm -hmm. Je kunt je afvragen over wat die woorden waard zijn. Uh, omdat uh, de politie daar nu ook al uh, binnen die uh, strategie... van het uh, ministerie van Binnenlandse Zaken van uh, Afghanistan... ook al vecht als militaire taken. Nou, en dat is maar één stuk, maar... Er er zijn nog twee, drie andere stukken, waaronder de Binnenlandse Veiligheid. De politieofficier is daar laatst doodgeschoten... vorig weekend in de aangrenzende provincie 50 ja. man ontvoerd. Um. En het kabinet heeft eigenlijk nog helemaal niet zo akkoord. En uh, GroenLinks die zegt, nou we moeten ze dus een nachtje over slapen. ChristenUnie is heel erg voorzichtig. Dus die KoenLuz-missie is voorlopig nog geen feit. Mm. En ook daarin blijkt weer dat coördinatieprobleem van het ministerie van Defensie. Vrijdag schreef Hille op de website van het ministerie van Defensie... dat in april de eerste militairen naar KoenLuz zouden gaan. Mm -hmm. In uh, juni zouden dan de militairen volgen. Nou, vandaag wordt duidelijk dat het wel 2012 zou worden. En dan ga je toch afvragen, hè? Als zo'n man drie, vier dossiers op zijn bord... Heeft liggen, de helikopter in Libië, de Kunduz-missie. Um, dan hebben we de helikopter die in Libië staat... en de NAVO-missie die ook nog over twee dagen komt er een brief aan... of we daar ook uh, op, op land uh, mee gaan doen in NAVO-verband. Daar heeft Rosenthal nog even vrijdag iets aan toegevoegd. nou Het zou wel eens kunnen dat de F-16 die daar vliegen... misschien ook wel in actie moeten gaan komen. Ja, en toen kwam Verhagen erachteraan door te zeggen... nee, nee, dat gaat niet gebeuren, voorlopig gaan we niet bombarderen. Nou, uh, inmiddels uh, Rosenthal is Rosenthal in Londen geweest. En die zegt, woensdag komt er een brief naar de Kamer. Nou, dan gaan er dus dingen staan stapelen. Uh, en die motie van wantrouwen die er morgen gaat aankomen. Ja, die heeft natuurlijk ook effect op al die andere terreinen. Ja. En uh, dat is het uh, probleem. Uh, Hille krijgt ook nog vrijdag in, uh, in de ministerraad. een miljard bezuinigingen uh, voor zijn neus. Ja, dat was probleem 4. Of is nou, ja. je, je, je hoort nu al hoe warrig uh, dit maar, maar gaat is. Het, maar gaat dat met de, de, de, de partijen die kritisch zijn tegenover Hille ook zo? Zitten ze, terwijl ze morgen debatteren over een ander onderwerp. zitten ze met hun achterhoofd ook natuurlijk, hele tijd. In andere dossiers? Zit, ja, iedereen zit nu op dit moment op 4, 5 schaakborden tegelijkertijd. Uh, uh, uh, is aan het spelen. En uh, ja dat is natuurlijk het lastig voor Hille En hij maakt op uh, drie, vier dossiers uh, geen sterke indruk... als minister van Defensie. ja En dan moet je morgen met een goed verhaal komen. En voorlopig uh, lijkt hij dat vooral heel erg lachen niet te benaderen. Maar, kunnen we dan ook gelijk zeggen... als je dan aan vele mensen vraagt... wordt het het einde van Hille?" Zegt toch iedereen... Natuurlijk niet. Hij gaat het redden. Ja, zo gaat Leg het Leg dat eens even uit. Nou ja, uh, de, de, het ministerie van Defensie heeft eigenlijk altijd al een traditie van ministers... die vooral beroepspoliticus zijn. Als je kijkt naar Iemand van Middelkoop, Joris Voorhoeven, Relis de Beek... Nou, je kunt de hele geschiedenis erbij pakken. En die politici, dat zijn altijd een beetje machtstijgers. En dat is Hans Hill ook. Die heeft al nou, bijna 20, 30 jaar in het CDA erop zitten... als journalist, als lobbyist, als Tweede Kamerlid, senator, you name it. Als onafhankelijk commentator... Uh, dus die man die heeft daar een sleutelpositie. En het is ook wel een beetje zo dat, uh, uh, wat ik al eerder zei, die sleutelpositie zit bij de PV. En er is voor de PVV strategisch op dit moment niet zoveel reden om Hans Hille, ook al noemen ze hem een brekenbeentje, te laten hangen. Hm. En dat is natuurlijk het lastige van dit verhaal. Dus Je hebt een inhoudelijk verhaal, nou dat ziet er vrij klunzig en slecht uit. En je hebt weer de politieke realiteit. En dat is vaak zo in Nederland. En dan zul je toch weer zien dat morgen Hans Hille zoals altijd kop gaat tellen. Dan blijkt uiteindelijk dat de Kamermeerderheid voor is, is mijn inschatting als de PVV... PVV gewoon uh, zich gedraagt zoals ze zo vaak, zo, zo vaak gedraagt. En dan uh, uh, gaat het toch allemaal door. En dan wordt het toch wel uh, een lastig vaak En ik, ik vind dat toch jammer hoor. Dat in Nederland altijd is dat je kunt aanklunsen... Zeg Jij wilt koppen zien rollen, Simon? ik hoor het al. Nee, nee, nee, maar het is wel zo bij Hans Hille. Uh, die heeft al eerder gezegd, ook met het glazer in, uh, in Den Helder... zei hij, ja, als ik het had geweten, dan had ik andere dingen gedaan. En daarmee schuift hij wel een stuk van zijn verantwoordelijkheid af. En ik ben heel benieuwd of hij morgen de verantwoordelijkheid neemt... dat de informatie van de veiligheidsdiensten er niet lagen... dat hij uh, dat niet aan de Kamer heeft gecommuniceerd. Of dat hij daar ook weer van zegt, ja, ik wist het niet, ach, sorry, ik drink nog een glas. En dat is wel iets van Hillen. die moet nu een keer zijn verantwoordelijkheid nemen. En of hij dan zijn pakt of het verbetert, dat is aan hem. En dat is ook aan de Kamer. Duidelijk. Siebert van Linden, dankjewel. Zometeen slangeman Freek Vonk. En we proberen te bellen met T-Mobile. Als ze opnemen. En als het weer werkt, dat netwerk. Keep drinking coffee, me down across the table. While I look outside. So many things I'd say if only I were able. But I just keep. Sarah Bareilles was dat met King of Anything. Freek, de slangenman, je kent hem wel. Bioleeg, bioloog Freek Vonk. Hij zit regelmatig hier bij ons, maar ook bij De Wereld Draait Door. verblijft ons allemaal iedere keer weer met bijzondere beesten. En vooral dus slangen. Maar nu gaat hij toch iets heel anders doen. En Willemijn Veenhoven sprak eerder met Freek. Freek, goedenavond. Hey Willemijn, goedenavond. Hi. Ja, alles leuk en aardig met beestjes en slangen. Maar nu ga je iets, iets heel anders doen. Wil jij bijvoorbeeld alles weten over de koningscobra, de langste gifslang ter wereld, die wel zes meter lang kan worden, en hoe ik die vang? Of over de mieren eten en de krokodil? Over deze dieren en mijn werk in de wildernis schrijf ik nu een boek voor Netsje Geographic Junior. En in dit boek neem ik je mee op avontuur, op zoek naar de meest bijzondere diersoorten. Ja, Freek, je wordt gewoon de nieuwe Daphne Dekkers, of een de nieuwe prinses Laurentien. De hoofd, ah, nou, in de hoofd, de hoofd, dat hoop ik niet. <laughs> nee, maar het is natuurlijk een hartstikke leuk idee, hè, want ik wil met dat boek uh, toch wel een hele nieuwe generatie natuurbeschermers kweken. Dus echt die, die liefde voor de natuur, die moet je zo vroeg mogelijk aanwakkeren, vind ik. En ja, kinderen die zijn natuurlijk al van zichzelf, van nature, geïnteresseerd in alles wat leeft en wat beweegt. Mm -hmm. Dus uh, als je dat nou combineert met de bijzonderste dieren uit het dierenrijk, of de meest bijzondere dieren uit het dierenrijk en alle expedities die ik doe... En, mijn ervaringen in de wildernis, dat vinden kinderen ook prachtig om te horen natuurlijk. En dat, dat gaat heet, het kinderboek, als het goed is, vreek op Expeditie. En dan ja, neem je ze met, dus mee... Met vreek op Expeditie, nou ja, ja. ja. En dan, wat, wat, wat zie je daarin dan? Nou, allereerst worden er een aantal bijzondere dieren worden er gewoon behandeld. Daar gaan we leuke dingen over vertellen, bijzondere dingen. Waarom zijn ze bijzonder? Bijvoorbeeld een narwal, ik noemde maar eentje. Dat is een walvis met zo'n hele lange tand. Die leeft oh ja. in het Noordpoolgebied. Of de kraaghagedis, die zijn kraag op kan zetten, net als de dinosaurussen dat vroeger konden. En daartussendoor komen allerlei anekdotes, allerlei dingen die ik heb meegemaakt in de wildernis, tijdens mijn expedities. En ja, we laten de kinderen zien wat ik dan doe, en waarom ik daar ben, en hoe gaaf het allemaal wel niet is. Hoe mooi de natuur is. Maar Freek, kinderen, kinderen vinden toch heel vaak allemaal beestjes allemaal eng en zo? Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ik vind ja? juist dat kinderen het dieren helemaal niet zo eng vinden... Zelf slangen niet en zelf spinnen niet, maar dat dat na verloop van tijd een beetje beetje bij hun wordt, wordt, uh, wordt veroorzaakt... doordat hun ouders bijvoorbeeld bang reageren... als een spin zien of een slang op tv. En dan nemen die kinderen dan een beetje over. Ja, nee, Want... dat is wel waar. Als kinderen trek je juist de pootjes uit slangen. Ja. Of uit slangen, uit spinnen. <laughs> uit, uit spinnen. Ja, dat moet ze ook <laughs> niet doen. Maar, maar inderdaad, ze zijn niet zo bang van spinnen en slangen... en, en, en schorpioenen ja. als hun ouders. Mm. Hé, hey, maar ik ik, Frank, ik ken jou een beetje... en ik weet dat je onge ongelooflijk gedreven bent... en ik vind je ook heel getalenteerd. Maar dat wil natuurlijk niet per definitie zeggen... dat je ook een kinderboek kan schrijven. Nee, nee, dat is ook zo. Dat, kijk, ik denk wel dat ik um, het meeste wel... Ja, ik, ik denk wel dat ik het kan. Maar er is natuurlijk ook altijd een eindredactie die mijn teksten gaat nalezen... ...en gaat kijken van, joh, is het nou um, uh, geschikt voor kinderen? Want het is dus voor kinderen de 8 en de 12. En dan hmm. misschien moet er wat veranderd worden her en der... Ze zullen me absoluut adviseren, ik heb hele goede mensen om me heen die mij uh, hierover adviseren en vertellen van joh, dit kan je toch net beter wat anders doen, dus met hun denk ik wel dat ik het kan doen. Is dit nou het begin van, uh, is dit deel van Freek Fonks masterplan? Nou uh, ik heb geen masterplan hoor. Nou, nee, joh, ik doe gewoon, wetenschap, nee, wetenschap, televisie, uh, je nou, doet televisie. Nou willen kijk ik snap, wel, ik, ik snap je vraag wel, maar ik doe gewoon alleen de dingen die ik leuk vind, dit vind ik gewoon helemaal geweldig om te doen. Uh, ik heb natuurlijk ook vroeg heel veel lezingen gegeven voor kinderen op scholen. Praatjes gehouden over slangen en spinnen. Dit, dat, dit, dit past er gewoon in. En ja, uh, alles wat er nog verder gebeurt of wat er verder gaat gebeuren, wat er verder aan het gebeuren is. Ik vind, als het leuk is, dan, en ik heb er tijd voor natuurlijk, dan doe ik het. Want ik ben natuurlijk een wetenschapper in eerste instantie, primair. Um, en als het leuk is, ja, dan mag het erbij. En anders dan, uh, doe ik het niet. Het is geen masterplan. <laughs> nou, je, het is al bijna niet meer mogelijk om onder Freek Vonk uit te komen. Hè? Dan zat je weer bij de Wilderij door. Of bij dat nieuwe Late Night programma van, uh, van Matthijs van Nieuwkerk. En nu weer bij ons. Ja, nu ja. weer bij jullie. Overal <laughs> ben je. Overal. Nou, dat valt wel mee toch. Dat wel mee. Nou, wij kunnen niet genoeg van je krijgen, Freek Vonk. Nou, dat vind ik leuk. Want we... ik kan ook geen genoeg van jullie krijgen. Nou, dus dat is dan dat uh, is wederzijds. En hij <laughs> komt uit in november. Je boek ja. Fijn voor Sinterklaas. Dat is dan uh, Klopt. mooi meegenomen. Ja, en hij wordt sowieso verspreid onder alle leden van uh, Nature Geographic Junior. En hij zal verder te koop zijn in de, in de boekenwinkels en zo. Okay, en te bestellen op internet. Dankjewel. wel. En uh, tot uh, het volgende Freek Vonk project. Tot de volgende. BNN Today. In Rusland blijft het voor altijd zomertijd. Dat heeft president Bedvedev besloten. En de Russen, die maken daar natuurlijk grappen over. Hoe die gaan, dat hoor je zometeen. En voor alle T-Mobile-bellers zit je nu in de auto, je kan niet bellen. Wij proberen op dit moment T-Mobile weer te bellen, als het netwerk dat toelaat, want er is daar een storing. Dat allemaal na de dag van onze Joris Kreuk. De gekste dag, ooit van gehoord? Ik had er nog nooit van gehoord... maar blijkbaar dit fenomeen overgewaaid uit Engeland. Red Nose Day heet het daar, is ook nu in Nederland. En wat houdt het in? Ja, het gaat er eigenlijk om van... er zijn een heleboel bejaarden die eenzaam achter de geranium zitten... zo'n 200.000, maar er leven meer dan 300.000 jongeren in stille armoede. En deze hebben aandacht en geld nodig... en daarom is deze dag in het leven geroepen. Op televisie is er een benefietavond avond georganiseerd door BNN en de VARA... en vandaag sta ik op het station in Hilversum. Want daar gaat 3FM-dj Giel Beelen namelijk een wereldrecord verbreken. Crowdsurfing. Wat is dat? Nou, heel simpel. Je ziet het wel eens bij concerten. Er worden mensen opgetild en dan doet iedereen zijn handen in de lucht en dan ga je door die hele zaal. Nou, wat hij gaat doen is vanaf het centraal station waar ik nu sta richting het Mediapark toe. En dat is 1900 meter en hij heeft via de radio mensen opgeroepen. Er staat ongeveer zo'n 150 man. En die gaan hem daar naartoe brengen. Giel Beelen hoeft eigenlijk niks te doen, alleen maar liggen. Maar volgens mij is het echt hartstikke zwaar. Ik vind het wel goed dat dit gebeurt, want er wordt altijd heel veel geld geschonken aan goede doelen in het buitenland. Maar blijkbaar in Nederland is het ook heel hard nodig. En deze dag, de gekste dag, het gaat niet om dat we gaan zitten huilen. Maar dat er allemaal rare en gekke dingen worden gedaan om er aandacht op te vestigen. Giel Beelen, een uh, rood ketelpak, knielappen en een helm op. Ik wou dat ik dat pak aan had. Ik hoor het vaker, maar uh, ik, uh, ja, het voelt wel heel echt ineens. Crowdsurfen? Ja, ik heb het wel eens gedaan, maar dat was gewoon heel vrijblijvend en, en niet al te lang. Nog een hoop kinderen die geen geld hebben en ouderen die achter de geranium zitten. en altijd aan het storten in het buitenland en nu eens een keer in Nederland. Ja, precies. Nee, ik had er eigenlijk ook helemaal niet zo veel weet van dat er zoveel mensen in stille armoede leven en achter de geranium zitten. Nee, nou ja, met die oudjes, ik moet eerlijkheid gebied zeggen dat ik daar nog wel, uh, ja, hoe heftig het ook is, dat had ik zelf een beetje zo ingeschat. Maar ook die jongeren en zo, denk je, holy shit, dat is de toekomst, weet je wel? Dat is, ik, moet, ik vind oudjes ook belangrijk, ik ga er geen keuze in maken. Maar, maar goed, weet je wel, kijk, ik ben de eerste die zich inzet voor allerlei goede doelen in het buitenland. Dan krijg je vaak het verwijt van, hey, god, denk eens een keer aan je, aan je eigen volk. Het gaat niet op het aantal, het gaat ook vooral gewoon om een beetje, nou ja, wat wij met elkaar staan te praten. Je denkt, goh, is het allemaal zo erg? Ja, ja zo erg is het. En dan is het gewoon heel simpel, elke euro is er één meer dan gisteren. Ga je zelf er ook nog iets aan doen, buiten dit op? Nou, ik vind dit een uh, behoorlijk offer als ik zo vrij uh, mag zijn. Maar ik, uh, ik ga vanavond wel kijken naar die show, misschien uh, dat ik me nog laat verleiden tot een en Succes zelf. <hijks> ik zal dat nodig hebben, dankjewel. Er staat een hele lange rij, met uh, zo'n 150 man. En Giel Beelen, die staat hier op een reling, iets ervoor. 3, 2, 1... Giel, Giel, we zijn nu al een uh, dik half uur onderweg op, gaat het? Ja, het is vreselijk eigenlijk. Ik hoef alleen maar te, te liggen natuurlijk, maar het is echt... Uh, oh, mijn nek. Nou, Giel kan bijna niet meer praten. Volgens mij vrij pijnlijk. de Continu die handen in zijn rug, in zijn nek en op zijn benen. Hoe gaat het met jullie? Want jullie zijn al anderhalf uur aan het tillen. Het is een beetje zwaar, maar het gaat prima. Ja, nee. We moeten meer medelijden met Giel volgens mij, hè? Ik ja. kan me niet voorstellen dat het leuk is om dit anderhalf uur vol te houden. Inmiddels aangekomen bij de 3FM-studio. Er staat een band buiten te spelen. En Giel Beelen is vlak bij de brancard waar ik voor sta. En dan wordt hij zometeen opgelegd. Het record is verbroken. Het was ongeveer zo'n 15 minuten. En hij heeft er meer dan twee uur over gedaan. Een enorme prestatie. En volgens mij moet alles pijn doen. Giel, gefeliciteerd. Kan je nog een beetje praten? Giel heeft een topprestatie geleverd. Maar uh, ja, blijkbaar was hij nog niet eraan toe om mijn vragen te beantwoorden. Want hij pakte mijn microfoon af en smeet hem in het publiek. Heel raar om met publieke middelen te gaan gooien. Ik weet niet wat er in zijn lijf omging. Hij zal waarschijnlijk wel heel veel pijn hebben. Maar goed, ik vind dit eigenlijk niet normaal. Want het ging er natuurlijk om voor deze gekste dag... met deze ludieke actie om aandacht te vragen... voor ouderen en voor jongeren die leven in stille armoede. Dat is hem in ieder geval wel gelukt. En mijn microfoon... Hij doet het gelukkig nog steeds. Goede handen jongens. Onwijs bedankt. BNN today. Als je maar één dag hebt en het wordt net zomertijd, dan heb je een uurtje langer. Korter. Ja, dan ben ik het niet kwijt. Ik wil zoveel op één dag dat het allemaal niet. Ja, het is ook niet te doen dat gedoe met die zomer- en wintertijd-koren op de molen van president. Met Vedef, want die vindt het ook behoorlijk verwarrend en daarom heeft hij de wintertijd afgeschaft. De Russen hebben de klok dit weekend dus voor de allerlaatste keer een uur vooruitgezet. Olaf Koen, Koens vanuit Moskou, goedenavond. Ja, goedenavond. Zijn de Russen net zo blij als de president zelf? Ik ben op een of heel tevreden mee, ik zelf wat minder, want uh, nou, we hebben nu altijd een, een tijdverschil van twee uur, het is hier bijna elf uur bij ons. Ja. Alleen uh, ja, als wij weer teruggaan naar de wintertijd, dan wordt dat dus drie uur, want hier veranderen we de tijd niet meer. Nou ja, daar krijgen we dus allemaal van die Erik van Muiswinkel van, die we net ook al hoorden in de uitzending. Ja, dit lijkt me voer voor leuke grapjes uh, voor de Russen. Uh, gebeurt dat al? Ja, het, het bulk ervan. Uh, we hebben een beetje een selectie moeten maken, maar wat wel een aardige, een aardige is, uh, en met zijn vrouw, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, zijn vrouw heet Wetlanda dat is nogal een, uh, ja, een, een straffe tante, echt een keino zeg maar. En uh, die begint op een gegeven moment te klagen over de potentie van haar man. Die zegt, ja, die mythe, ik weet niet wat het is, maar als ik met de verluiting nu in slaap, ja, die, die, die heeft daar helemaal geen probleem mee. Dat, die houdt hem wel een uur omhoog. Maar uh, ja, bij jou is het altijd maar een paar minuten. Je moet er toch iets aan doen. Jij bent toch de president, Dimitri? Doe er iets aan. En dan, ja, uiteindelijk heeft Dimitri daar iets aan gedaan Hij heeft dus gewoon de tijd veranderd. En dat is een van de, een van de vele kleine grapjes uh, die inderdaad uh, de, de, de ronde gaan... Uh, het is ondertussen natuurlijk gewoon wel tragisch dat, hè? Je, je, je zal het weten, uh, Dimitri Medvedev, dat was de, de, de president die aankwam als een groot hervormer. Hij zou het hele land veranderen, de tijden zouden echt letterlijk gaan veranderen, hij zou de corruptie aanpakken. Ja, nu is dat drie jaar aan de macht en zijn enige echte wapenfeit is dat hij de klok een uurtje vooruit heeft gezet en dat daarna niemand hem meer mag aanraken. En nou, nou daar hebben we hebben het er, er wel over. Ik is toch wel het meest om gelachen. Nee, maakt het in ieder geval indruk, want wij hebben het er ook over. Wat, wat is de reden eigenlijk? Nou, het, het, het, gaat, het gaat erom, uh, het schijnt nog een veel stress te geven. Vooral op, op, op mensen, maar vooral op dieren. Hè. Een koe vindt het niet prettig als die ineens een uur eerder wordt gemolken. En uh, uh, nou, het schijnt dus uh, dat het beter is voor de agrarische sector als je dat doet. Het schijnt ook op mensen een rustig effect hebben. Dat mensen niet ieder, ieder half jaar weer een klok hoeven aan te passen. Ja, en, en, en vergeet natuurlijk niet dat Rusland is een enorm land is met allerlei tijdzones. Nou, met met WEDF heeft er al twee tijdzones uh, minder van gemaakt. Nu heeft hij ook de zomertijd aangepast. Nou hoopt hij dat mensen een beetje stabiel kunnen leven het wat simpeler is. Nou ja, volgens mij valt het allemaal mee, maar uh, ja, hij is er in ieder geval heel trots op. <laughs> wordt hij serieus genomen over het algemeen, of zijn het alleen maar grappen? Nou, er zijn wel heel veel grappen over om, hoor. Kijk, toen hij aankwam, ja, toen, in het begin namen we hem wel serieus, want we dachten dat er echt een hervormer. We dachten echt dat de tijden gingen, gingen veranderen, maar dat, dat, dat valt echt mee. Ja, het is eigenlijk nog steeds Poetin die hier aan de macht is. En uh, uh, ja, er wordt wel met vragen gelachen. Olaf Koens, vanuit Moskou, dankjewel. Um, Zometeen, dan gaan we het over kindsterren hebben. Hoe kan het ook anders met de Bieber-fever die net uit het land weg is? Dat allemaal, zometeen naar het nieuws. Tot zo! B n. EK Voetbal op Radio 1. Morgen om 8 uur. Wat hebben wij gezien? Wat heeft de assistent gezien? EK kwalificatiewedstrijd Nederland-Hongarije. Nederland wil snel kouden. Dit doel moet naar links, ja. NOS langs de lijn. Morgen om 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.